Ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland is niet blij met de uitspraak van het MA-17-proces. Drie mannen, de Russen Dubinsky en Gierking... en de Oekraïner Gartchenko... krijgen levenslang voor het neerhalen van vlucht MA-17 boven Oekraïne. Bij de crash kwamen 298 mensen om het leven. Rusland noemt de uitspraak niet transparant... zegt politiek verslaggever Wilco Boom. Vanuit Rusland van meet af beschuldigingen zijn gekomen... dat het onderzoek bevooroordeelt is, uh, dat het ook anti-Russisch is, dat de, dat de rechtsgang hier in twijfel werd getrokken. Er werd ook vanuit Rusland een hoop desinformatie verspreid over wat er gebeurd is bij die aanslag. Dat Rusland de mannen dus gaat uitleveren is ontzettend klein... maar niet onmogelijk, zegt minister Yesilgeus van Justitie. Stel dat um, men in Rusland zit en Rusland levert niet uit... dat wil nog niet zeggen dat je daarmee, uh, dat ze vrijheid rond kunnen reizen over de hele wereld. Hè? Er staat internationale signalering. Je kunt handelen op het moment dat ze Rotland dan verlaten. Dus er zijn echt nogal consequenties die erachteraan kunnen komen... op het moment dat het onherroepelijk is. Het proces heeft alles bij elkaar zo'n acht jaar geduurd... Tienduizenden mensen in Nederland hebben long-covid-klachten. Dat zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Na een coronabesmetting hebben ze nog steeds last van vermoeidheid, spierpijn en geheugenverlies. Artsen zeggen dat onderzoek naar de klachten nodig is, want ruim acht op de tien patiënten wordt erdoor afgekeurd. En in een ziekenhuis in Deventer hebben ze een oplossing voor mensen met prikangst. Ze gebruiken daar een virtual reality bril. Die krijgen patiënten op tijdens het bloedprikken, zodat ze worden afgeleid. En dit jongetje kreeg een filmpje te zien. Ik zag al vuur en een uh, boot... En, de, oh ja, en de ding, En dan gaat hij met die dansding. Ja, Volgens de artsen werkt de bril heel goed en ervaren mensen zelfs minder pijn. Zo'n 35% van de Nederlanders heeft echte prikangst. sommige vallen zelfs flauw. Het weer in het zuiden en het midden is het inmiddels op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw een natte dag. En het wordt ook vries, maximaal tussen 5 en 10 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor knopend 1 Nest, 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar, voor uitgeest 20 minuten. Op de A9 Alkmaar richting Diemen van afrit AMC, 5 minuten vertraging. De ring van Amsterdam tussen afrit Vodendam en Amsterdam Hemhavens... richting Den Haag, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. I wanna go somewhere.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 En vanaf 8 uur zullen ze een aantal nummers laten horen. Waaronder een nieuwe single. Uh, die zal je vanavond ook uh, hier uh, aan gaan treffen. Um, over Newland uh, gesproken. De, um, hij is even op weg geweest uh, in de UK. En kennelijk uh, had hij al het uh, nodige klaarleggen. Want er schijnt ook een kerstsingle van hem te zijn. Die heb ik, uh, die heb ik wel. Alleen uh, dat uh, gaat nog eventjes duren voordat ik uh, die eventjes draai. Want...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 in control, and there's nothing I can do. I'm in cables below. 'Cause Ik ben niet meer gered, homies the Maar de echte die blijven checken Dus dat is precies wat ik doe Ik weet nog die dagen dat ik geen geld had Ik liep met gaten in mijn shoes Ik wou je klagen maar je melden Voor de dagen dat je moest Ik was weer allemaal los, ik wist niks van law. Loodiep ik de voet, of ben dit dus maar nog goed hoe het gisteren was Mijn hart gekrast, maar nog steeds in je dag Ik is dat dat de automatie Zelfs op de momenten dat ik niks meer zag Waren momenten dat ik niks meer had Ik kom van een long way En het meeste heb ik zelf verstaan. Ik stond daar in de hallway Wist er niet hoe het verder zou gaan Doe dit ook voor m'n homies, want voor de lijst zijn ze daar En de rood is ons langlijk, maar hoe dan ook blijft het staan ik ben alleen met homies, ik heb de phonies Zo langer uitgefilterd gaat, ik ben alleen met proskies Long way, follow verloor alles, maar de hoop niet Tegenwoordig dus kom ik niet meer, in contact met polies no niet, voldoen mijn shit, help me sowieso niet Geloof me of niet, ik ben de one and only We zijn mogen hoog getest, niet zoveel trofies Was een jongen allerhoofd, ik was niks Pro-typ ik te voet, heb geen lift gehad Herinner me nog goed hoe het gister was Mijn hart gekrast, maar nog steeds in het Is altijd al op een chance Dingen die ik op de televisie zag Waren momenten dat ik niks meer had Maar ze pakken uit mijn vision op. Ik kom van een long way En het meeste heb ik zelf gestaan Ze dus zwonden daar in de, de hallway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 Is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 trying to hold on what's the point in staying strong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 nog wat muziek liggen. Zo, ik deze van Lilith Merlo. vorige week uitgebracht. Burn Your Bridges. Eigenlijk twee weken terug alweer.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 We'll I'm mm -hmm.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 I leave the stuff I love. It's not my story anymore. I think it's too hard to walk my. Het is ook die van mij.